Nee, het ging over iets anders. Zijn jullie er al uit? We were waiting for you, sir. Uh, Jacobo wil dat ik een paar gastcolleges geef over het verhaalonderzoek. En doe je dat? Ik heb gezegd dat ik daar op het ogenblik geen tijd van heb. Je hoort het, Jacobo. En uh, u, sir. Het probleem is dat we niet meer in dat verhaalonderzoek geloven... als we er al ooit in geloofd hebben. Het is zinloos, je doet er niets mee. En, en al die verhalen dan die jullie verzameld hebben... Hè? Ik vind ook dat je het niet zo mag stellen. We zijn ons bewust geworden dat er enkele bezwaren aan het onderzoek kleven... maar ik zou toch beslist niet zo ver willen gaan dat het zinloos is geweest. In zoverre niet zo zinloos is. Maar man, jullie zitten hier op schatten, goddammit. Als je het nou hebt over Nederlandse volkscultuur... die ligt hier. You're a rich man. Geestelijk. Oh. Oh, Jesus. Oh, dat, dat, dat had ik niet moeten zeggen. I, I beg your pardon, sir. We zijn nu toch ook van plan om die verhalen te gaan uitgeven? Dat bewijst toch dat we er wel degelijk enig belang aan hechten. Exactly zo. So. <kwijnt> ik zou er geen zinnig woord over kunnen zeggen. Doen jullie eigenlijk zelf ook onderzoek naar Nederlandse volkscultuur? <kwijnt> te weinig man, te weinig. Maar als je het nou zou moeten doen, hoe zouden jullie dat dan aanpakken? Structuur, hè? Uh, uh, macht. Maar welke rol speelt de cultuur dan al in? Da daarvoor ben ik nou juist hier. You're sitting on the answer, sir. Daar ben <laughs> ik me nog niet eerder van bewust geweest. Uh, oh, Jesus. Maar wij proberen toch om door middel van de beschrijving van de volkscultuur... van een bepaalde periode en van een bepaalde streek... een beeld van haar verleden te geven? M misschien. Maar nog even over die macht. Um, je bestudeert als antropoloog een bepaalde gemeenschap. Dat doen jullie toch? Yes, sir. In die gemeenschap heeft een bepaalde groep de macht. Die groep heeft gewoon te gebruiken tradities, dat is hun cultuur. Welke rol speelt die cultuur nu in de machtsverhouding tussen die groep en die andere groepen? God, ik zou het niet dat weten. That's the problem! Kijk je de bungel van Stroobach over de Duitse boerenopstand van 1525? No, sir. Nu moet je lezen. Volgens hem versterken tradities de sociale tegenstelling. Ik vind dat een aardig boek. Maar dan moet je er wel bij zeggen dat het van een marxist is. Natuurlijk is de Marxist, dat maakt het juist interessant, omdat je die plotseling vanuit een heel ander perspectief ziet. Nou, behalve dat ze wel vaak heel erg kinderachtig zijn in hun kritiek op het Westen. Waar, waar is dat uh, verschenen? Ik bespreek het in het volgende nummer van het bulletin. Dat moest ik toch wel even zeggen, terwille van het evenwicht Het is Duits. Is dat een probleem? Quite a problem. Our literature is English, but never mind. Maar... Als jullie probleemstelling nu twee slagen naar rechts draaien... dan zit je op onze golflengte. Naar links. Ja, naar li ja of course. Dan heb je het weer. Back your partner, sir. <laughs> ...dat je niet tegen een buitenstaander moet zeggen dat je ons werk zinloos vindt. Als ze straks hun plannen voor een reorganisatie van de wetenschap doorzetten... ...dan wordt daar misbruik van gemaakt. En als het nou zo is... Altijd, ...Wacht, even nog, ik wou nog iets bespreken. Nee, maar Dan moet je het nog niet zeggen. Maar het is ook niet zo. Ik ben het volstrekt niet met je eens. Bovendien heb ik gezegd dat ik het verhaalonderzoek zinloos vind. Nou, dat ben ik dus ook niet met je eens, want dan had je er niet aan moeten beginnen. Je begint eraan om te onderzoeken of het zin heeft en je conclusie is dat het zinloos is. Ik vind dat in orde en ik heb niet de behoefte om dat onder stoelen of banken te steken. Je zou toch ook aan acht moeten denken, want het is zijn onderzoeksterrein. Dat kan me niet schelen hoor. En Toch vind ik dat je het niet kunt doen. Um, <coughs> iets anders. Balk wil dat we naar de oprichtingsvergadering van de werkgemeenschap Durps en Streekgeschiedenis gaan. En dat een van ons in het bestuur komt. Ik wou daar morgen over praten. Als Mark er ook bij is. <kwijnt> Jullie eens dus over denken wie dat moet zijn? Nee, het ligt er voor de hand dat jij dat bent. Ik heb langzamerhand genoeg commissies en bovendien gaat het in dit geval om historisch onderzoek. Dus het zou meer voor de hand liggen dat Bart of Mark daarin gaan. Wat wordt de taak van dat bestuur? Het hoofdbestuur van de stichting adviseren over subsidieaanvragen op ons terrein. Dan uh, weet ik niet of ik dat wel wil. Ik denk er nog maar eerst eens over. Dan bespreken we dat, wel. Betekent dat ook dat ons bureau dan niet wordt opgeheven? Dat staat er los van. Dit, dat, dat, dat is de eerste geldstroom. Dit is de tweede. Nou, moet je eerlijk zeggen dat ik er soms geen wijs meer uit kan worden. <laughs> ik ook niet. <hums> ik heb hier een bespreking van Freek. Hm? Zoveel lijn dat het een feest is om te lezen. Oh. Prachtig. Hm. Dan weet je weer wat de zin van ons werk is. Ik heb grote waardering voor Freek. Prachtig. Meesterlijk. Er blijft geen spaan van die man over. Ik breng het even terug. Sam. Prachtig. Meesterlijk. Een sieraad voor ons bulletin. Meen je dat nou? Tuurlijk meen ik dat. Ik geloof je niet. Je denkt bij jou altijd dat je in de maling genomen wordt. Dag Sien. Dag Maarten. Ik heb gisteren wat mappen van je overgenomen, omdat ik vond dat je wel wat erg veel had. Bovendien wil altijd het congres wel van je overnemen, omdat het eigenlijk zijn terrein is. En hij zal het nog met je bespreken. Je denkt toch niet dat je het probleem daarmee hebt opgelost. Straks is het weer te veel. Het is niet incidenteel, het is structureel. En nu er toch over begint, je mag best weten dat ik het allang niet meer zie zitten. En dat je het alleen aan Henk te danken hebt dat ik nog geen ontslag heb genomen. Jij houdt er helemaal geen rekening mee dat ik maar drie dagen werk. En al mijn tijd gaat op aan die mappen en boeken en knipsels. Ik kom nergens meer aan toe. Jullie hebt geen van alle volledige baan. En dit is jullie werk. Daarvoor zit je op de documentatie. Maar ik wil onderzoek doen. Ik wil mijn tijd niet besteden aan het maken van samenvattingen. Ik wil onderzoek doen. Op, op deze manier raak ik steeds meer gefrustreerd. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar wat is dan de bedoeling? Uh, dat kan toch niet de bedoeling zijn om mensen zo te overbelasten dat ze weglopen? Nee. Maar wat is dan de bedoeling? De bedoeling is dat je op deze manier zo brede kennis van het vak krijgt... dat je je onderzoek er straks op kunt baseren. Maar ik heb toch al college bij Buitengust Hettenmarkt gelopen? Ik heb een negen gehad. Ik ben toch al opgeleid? Wat je bij Buitenrust Hettema geleerd hebt, is op zijn best een aspect. Och, maar houd het dan nooit op. Ik kan toch niet mijn hele leven artikelen blijven lezen? Ik wil me specialiseren. Ik wil zelf artikelen schrijven. Je zult natuurlijk altijd moeten blijven lezen. Nou, dan ga ik maar weg. Dit houdt niet vol. Als ik geen onderzoek kan doen, dan hou ik het niet vol. Het is mijn bedoeling dat jij straks, als Manda, Tjitske en Joop het met z'n drieën af kunnen... en jij bent afgestudeerd, onderzoek gaat doen. Op het ogenblik heeft de documentatie nog prioriteit. Als je dan maar weet dat ik het niet volhoud. Ik heb er nu al slapeloze nachten van. Ik moet er niet aan denken dat dit zo nog jaren blijft doorgaan. Dat blijft geen jaren doorgaan. Maar ik wil nu al onderzoek doen. Ik kan niet wachten tot ik kapot gemaakt ben. En wie moet jouw werk dan doen, zolang Manda, Tjitske en Joop het nog niet kunnen overnemen? Dat interesseert me niet. Dat is jouw zaak. Maar nou, je weet het nu. Zo kan het niet lang doorgaan. Ik zal er eens over nadenken of ik het werk nog anders kan verdelen. Maar eerlijk gezegd zou ik niet weten hoe, zonder dat de anderen er de type van worden. Als je nou weer een achterstand hebt, waarschuw me dan, hè? Daar kan ik in ieder geval wel wat aan doen. Is Bart er niet... Te... Dag had. Bart is even de camera uit. Sien verwerkt me dat ze door het werk aan de mappen... niet aan onderzoek toekomt. Daar zal Henk wel achter zitten. En Ze verwerkt me dat ik jullie overbelast. Wat doe ik daaraan? Je mag wel oppassen dat de mensen geen wrok tegen je krijgen. Straks krijg jij overal de schuld van. Je bedoelt dat ik eraan toe moet geven? En dan anderen het werk laten opknappen? Probleem is natuurlijk... Dat ze verteerd wordt door eerzucht. Ze wil geen werk doen waar ze geen eer mee inlegt. En met dit systeem wordt ze gedwongen tot een nameloze solidariteit. Terwijl ik dat juist het mooiste vind wat er is: mensen die elkaar het werk uit handen nemen. Een machine die geruisloos functioneert. Dat is het enige wat me interesseert. Ik zou die verwijten dan ook maar naast me neerleggen. Ik zal we moeten. En dan te bedenken dat een godvergeten hekel ik aan deze functie heb. Zou jij dan onder een ander kunnen werken? Als een meerderheid van jullie vandaag zegt dat ze een ander willen... dan bel ik vandaag nog Kaatje Kater. Wil ah. hm. jij mijn plaats hebben? Ik blijf liever gezond. Daarom. De dames en heren blijven liever gezond. <lacht> Dag Tjitske. Ik heb gisteren wat mappen van je overgenomen. Vond je dat ik het niet goed doe? Ik vind wel dat je het goed doet, maar ik vond dat je te veel had. En dan uh, werkt het niet meer. Oh, oh wat was het dat? De bedoeling van die mappen is dat jullie het vak leren, niet dat je je opgejaagd voelt. Ik wou daarom met jullie afspreken dat iedereen die meer dan vier mappen achter is, alarm slaat. Zodat ik uh, maatregelen kan nemen. Is dat wat? Kan me niet schelen hoor. Kan je niet schelen? Ik vind het goed. Dat hoeft nog niet. Denk, denk er eerst nog maar eens over. Ik zal het nog officieel voorstellen. Dan kun je met uh, bezwaren komen. Goed. Ik zal voorstellen dat iedereen die een achterstand heeft van meer dan vier mappen alarm slaat, zodat ik kan ingrijpen. En wie gaat dat dan doen? Dat zien we dan wel weer. Als het maar niet zo wordt dat ze op die manier het werk gaan afschuiven. Dat doen ze niet. Daar ben ik zo zeker niet van. Dag Maarten. Dag Bart. Uh, uh, hebben jullie nu tijd om met Mark over die vergadering van dorps- en streekgeschiedenis te praten? Als het niet anders kan... Dan haal ik Mark even. Um, jullie weten waar het om gaat. Balk leidt volgende week de oprichtingsvergadering van dorps- en streekgeschiedenis. Uh, hij wil dat wij daar met zoveel mogelijk mensen bij zijn... en dat een van ons in het bestuur gaat zitten. De vraag is dus... wie van jullie is bereid dat karwei te klaren? Gesteld natuurlijk dat het zover komt. Mag ik daar eerst nog even wat over vragen? Tuurlijk. Waarom doet Jaap dat eigenlijk niet zelf? Omdat hij al in het bestuur van vroege geschiedenis zit... en bovendien, maar dat heb ik me pas later gerealiseerd... het gaat in dit geval om volkscultuur. Onze afdeling is op grond van dat rapport dat ik een paar jaar geleden geschreven heb... bij dorps- en streekgeschiedenis ondergebracht. Dat zal dan ook wel het werk van Jaap geweest zijn. Ik denk het. Machtig man. Dus... Wie van jullie wil dat doen? Waarom zou jij het niet zelf doen? Omdat ik al genoeg commissies heb. Bovendien, ik ben geen historicus. Het lijkt me toch wel een handicap bij het beoordelen van subsidieaanvragen. En ik vind dat jullie zo langzamerhand ook eens zelfstandig moeten gaan opereren. Drie motieven dus. Ik begrijp het. Dus, wie van jullie? Mag ik nu misschien wat zeggen? Ga je gang. Ik had deze vraag natuurlijk al verwacht en ik zou graag, voor er een beslissing wordt genomen, een korte verklaring willen afleggen. Mm -hmm. Ik meen te hebben begrepen dat de werkgemeenschap in het leven is geroepen om straks aan het hoofdbestuur advies te geven over de verdeling van de tweede geldstroom. Dat is toch juist? Dat is juist. Dat houdt in dat als ik mij bereid zou verklaren om in het bestuur zitting te nemen, ik te zijner tijd een oordeel zou moeten uitspreken over het werk van anderen. Zo is het toch of zie ik dat verkeerd? Nee, zo is het. Daar heb ik dan morele bezwaren tegen. Ik vind niet dat je dat kunt doen.